Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOSO op 3. Russen hebben een theater in Mariupol gebombardeerd, zegt de burgemeester van de stad. Binnen zaten honderden mensen te schuilen voor de oorlog. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn. Dag in dag uit worden er steden gebombardeerd. En tegelijkertijd praten Oekraïne en Rusland met elkaar over vrede. Er zou een 15-punten-plan liggen waar ze heel misschien wel uitkomen samen. Al is er ook veel wantrouwen. Ja, natuurlijk willen ze hier niets liever dan dat geloven. Dat er een einde komt aan deze verschrikkelijke oorlog. Maar ze zijn hier ook wel sceptisch. Ze kijken om zich heen naar wat er gebeurt op het slagveld. Bommen op Mariupol vandaag. Ze zeggen misschien is het alleen nog maar een tactiek vanuit Rusland om meer tijd te kopen. Dus ja, al te veel geloven, dat durft hier nog niet aan. Zegt verslaggever Kizia Hekster. Rusland hoort officieel niet meer bij de Raad van Europa. Dat is een samenwerking tussen verschillende regeringen om mensenrechten te beschermen. Sinds februari was Rusland al geschorst en het betekent dat de Russische burgers niet meer naar het Europees Hof voor de rechten van de mens kunnen stappen. De kans op een tsunami in Japan is afgenomen na een zware aardbeving daar. Die beving had een kracht van 7,3. Daarna werd er een tsunami alarm afgegeven, maar het lijkt mee te vallen. Wel zaten er veel mensen zonder stroom. Heb je nog niet gestemd, trek dan snel je schoenen aan en vergeet je stempas en idee niet. Je hebt nog twee uur om te kiezen wie er volgens jou in de gemeenteraad moet komen. In zo'n 8800 stembureaus kunnen mensen een bolletje rood kleuren. Al moet je er soms ook snel bij zijn, zag verslaggever Gerry Eikhoff. Hier was in deze tent stembureau 115... We zijn zojuist even een kopje koffie gaan drinken. We komen terug en het hele stembureau is verdwenen. Waarschijnlijk bij gebrek aan belangstelling, want het druppelde echt wel heel langzaam door. Nou, later bleek het een mobiele stembus te zijn, dus die was alweer doorgereden. Het weer nog een bewolkte avond, maar wel zo goed als droog. Morgen begint met wolken en wat regen. In de middag is er zon en het is een graad of twaalf. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Een zoektocht naar de wortels van de Nederhoek. Vandaag een heel bijzondere aflevering, want Cordraijer en ik zijn naar het mooie Weert afgereisd om Wiel van Lierop, een van de oudste radiomakers uit Limburg, te ontmoeten en met hem over zijn radioprogramma Muziek uit de oude doos te praten. In deze aflevering gaan we samen met hem dieper in op zijn ervaringen en gaan we veel Nederlandse slakers draaien. Allemaal uit de oude doos. Eerste de klanken van de avondklok Weer jubelend als muziek Over ons Limburgse lijntje komt dan vullen veros riek, en door de avondzon bestroomd knielen ken je voor het kruis Dat sterlijn in de Limburg nog, langs elke sint juwer wie Wie Sjoernos Limburg is, begrip toch nemen. Alleen de zuiderling, de Limburg leef is. Wandel de jaren heen, en bleef Limburg onbetwist. Het sterkste Nederland, dat sjoenste is. Wandel de jaren heen, en bleef Limburg onbetwist. Het sterkste Nederland, dat sjoenste is. Zijn zilverig lintje is de maas Door berg en bos om zui. Wo elke zuur de in De vreemden is van droi Want veld het leven soms niet te mit En zuchtste nog het geluk Blief even in gedachten stond. En denk aan Limburg terug, wie als Limburg is, begrip of nem is. Alleen de zuiderling, de Limburg leef is, wandel de jaren heen. We leven Limburg onbetwist, het stukje Nederland, dat sjoernsten is. Want door die jaren heen hebben leven Limburg onbetwist... het stekstke Nederland dat zoenste is. Ja, we zijn vandaag uh, aangekomen in Weert... en we zijn op bezoek bij Wiel van Lierop. Goedemiddag. Fijn, fijn dat je gekomen bent naar nou, het Limburgse Weert afgezakt... Ja. ja, dat was een lange rit, Vrijzondvoort. Ja, de okay, reden ja. is dat ik uh, meneer Van Lierop uh, op internet ben tegengekomen. Die verzamelt heel lang 78 toerenplaten en die heeft daar een website over: 78 toerenplaatjes.nl. Als ik het goed heb uit mijn hoofd. En meneer Van Lierop is uh, ja, al een beetje op leeftijd aan het raken en die zocht een opvolger voor die website. En uh, ik dacht, nou, dat is wel heel erg leuk. Want dat is toch de muziek die ik altijd uh, verzamel voor mijn collega yeah. Mario Zandvoort. Oké. Okay. Yeah. Want die heeft een uh, wekelijks programma Zandvoort uit Zandvoort. En daar uh, draait hij altijd dit soort muziek. Um, Mogen we Wiel zeggen? Tuurlijk hoor. ja. Ja, ik vind het een hele bijzondere naam. Hoe, uh, waar komt dat vandaan? Het, het normale bekende Wilhelmus. Nee, toch? Wilhelmus ja. Wiel? Maar in deze contraye is de naam Wiel redelijk goed bekend. Zeker zo'n jaar of. 80, 90 geleden, toen ja. er veel kinderen geboren die die naam Wiel gekregen. Soms zijn ze ook Willem, Wim. Dat zijn allemaal afkortingen, of ja, allemaal andere Hetzelfde okay. betekent Willem is de officiële naam. Ah. Betekent. Nou, Wiel vind ik ook een hele mooie naam. Heb ja. ik er nooit eerder tegengekomen. Dus ja, ik wel. Ik wist nooit het nooit eerder tegengekomen. Ja, ik ja, ja. Dus we praten vandaag met uh, Wiel van, van Lierop. En ik heb begrepen. Um, ...dat u een hele aparte hobby heeft... ...en dat is het verzamelen van die oude achterzijde toeren... ...en ook uh, oud talige muziek. En hoe is dat zo gekomen? Ja, hoe is dat zo gekomen? En hoe kom je aan zoiets? Op een gegeven moment heb ik ja, in mijn jonge jaren, was de om zo van proberen te Schoepen van de lichtjes van de schelden en dat soort zaken, die waren algemeen bekend hier. En toen is later hier is zo'n Hoes gekomen. En die heeft natuurlijk een hele promotie voor dat dicht in Australia. Ja. En het werd allemaal in een weertje geschreven. Opgenomen en verspreid over de hele wereld, zeg maar. Johnny Hoos komt uit Weert. Johnny Hoos komt oorspronkelijk uit Rotterdam. Yeah. Maar die is in zijn militaire diensttijd in 1940, 1945. hij heeft hier gelegen, en geleerd hier in, in, in de gemeente Weert, het dorpje Ja. Okay. Yeah. Dat, dat is richting de Belgische Rens. En daar heeft hij een vrouw leren kennen. Meisjes denken, nee, is, niet mee getrouwd en dat is en hij is... meegetrouwd en daar is hij altijd meegetrouwd bleef. En hij heeft hier helemaal, in het begin heeft hij een heel klein zaakje, toen ging hij optreden voor ja. militairen en, dan, en, en steeds meer en steeds meer. En later werd hij gevierd, artiest ja. of verhuisd, artiest, zoals je het hebben wil. En hij heeft hier ook een woning gehad? Hij heeft een vrouwen-tungelgooi gehad en die is al een jaar of 25 dood. Zo'n goos, goos is inmiddels ook overleden. Ja. Als ja. vader Abraham heeft hier niet gewoond? Waar heeft niet hier gewoond. In nee. Breda die kant gewoond. Oké, okay. ja. En als ik dan kijk naar uh, ja, Johnny Hoes even specifiek. Dat, daar is het mee begonnen. Dat ja, u... die man heeft mij steeds meer op de goede weg gezet om dat te gaan doen. Ik ben er ook eens een keer op bezoek geweest daar. Uh, in de studio, en hebben we eens mogen kijken, en nou, je, je kijkt je ogen uit, wat je voor gekke mooie dingen ziet, ja. onvoorstelbaar, nou, totaal, totaal de hotel, de botel daarvan, want dat was het. Nou, toen ben ik begonnen, zo ja. je, je, je koopt een plaat je koopt een singeltje dat je leuk vindt, je hoort iemand, je krijgt van iemand wat, je geeft iemand wat, wordt gewisseld, enzovoort, enzovoort. en langzaam bouwt zich daarop. Toen Harker, een heleboel Harker. Toen kwam ik in contact met een, een meneer Ivraas, hier uit Weert. Die doet, deed datzelfde. En dan ga je natuurlijk weer uitwisselen, weer uitwisselen. Weer, weer, weer en toen hebben we eens gesproken van, zouden we niet eens wat kunnen doen voor de radio? Want ik werkte toen dat tijd bij een lokale radioomroep, net mm -hmm. zo, als jullie in, in Zand ja. En daar hadden wij een heel populair programma, zo populair dat we het eruit uit moesten, want we maakten alles kapot, zeiden ze. Ja? Wij maakten zo, wij kregen op verzoekprogramma. En we kregen in, in een uur, kregen wij meer telefoontjes dan de rest, alle programma's, hele samen. week samen. Ja, ja, ja. En, dat, en dat, dat, dat, dat, ja. dat stak natuurlijk ja, hier en, en daar. Ja, ja, ja. En toen kwam de jeugd op en zei, daar ja, hebben we niks aan flauwekul. Nou, dan moesten wij eruit. En hoe lang en, heeft u dat gedaan? Ik heb het nu gedaan voor de radio een jaar of vijft, 14, 15. Dat is best wel lang. Ja. En het werd steeds populairder. Dagelijks. Hè, oh. ja. dagelijks Dagelijks? Ja. Oh, ja. Ja, dat vinden sommige mensen niet zo leuk natuurlijk. Ja, maar dat betekent ja, wel, ja, ja. 365 dagen per week, per jaar, moest je daar ochtends aan de in gaan zitten ja. en een nieuwe plaat starten, of twee. Want ik had een programma waar ik elke dag twee nieuwe platen bij zette. En de onderste twee van die lijst die gingen er weer af. En dat het elke vierde daar was alles vernieuwd. En dat vonden mensen heel leuk, want ze konden een week niet kijken en dan konden ze er weer veert in draaien. Ja, maar dan hoor je toch elke dag dezelfde eigenlijk? Ja, nee, die komen er komen eigenlijk twee nieuwe bij. Ja, je hebt twee nieuwe. Ja, maar de rest blijft staan, want ja, er zijn ook weer een heleboel die luisteren naar oh, oh, twee keer per week of zoiets. Ja, ja, ja, okay. ja, ja. Als je één keer doet, dan zijn ze ook weg. Dat is waar, ja. Nu, ja. Maar, nu konden ze nog eens luisteren en nog eens naluisteren als ze dat willen ook nog.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 Ja, onion. Zo lang. Was ik maar bij moeder thuis gebleven, had was ik maar met jou niet meegegaan. Criminal Tango in de taverne donker Dansen naar de stand, go, blonde lijn en blauwe verrucht. Verrucht, zeg, als ik hem leeg drink, dan weet jij wat dat betuigt. Zij knikt ja en plots ontdekt ze: Loeren aan de bar, aflaan de rum. Deerneus, donkere gestalte. de iedere avond. Koude geuren, daast de veren, maar de, sparing, in de lucht. En zo dansen ze te Van weten, iemand zegt wat enig eind, wordt er hier wel eens een bekeurd. Maar zij kunnen ook niet gissen dat er tussen maan en zon ligt. In de nachtelijke taveer, zoveel griezelers gebeurt. Terminal. In de taverne, donkere schoten, lokken de weer, vuren de vlekken, stijgen als podium. Dan klinkt het chipmistaal, hallo de zaal. Yeah. En die dansen daar? Dus wie kan er wat bewijzen, Gerdert heeft niet stilgestaan. De politie vraagt anderen wie er op hem heeft geschoten. Maar die staan al slechts nog, en die heeft het niet gedaan. Pango. In de tijerne, donkere gestalten, lok om de eernen. Als u dan even kijkt naar uw, uw achtergrond. He. U heeft verder geen radioervaring. Ik had, had destijds geen radioervaring. Ik ben bij de radio terechtgekomen uh, via de regionale omroep Zuid. Nu heet dat L1. Dat is een... Dat is een doorheen, ja. Zoals nu bij jullie is dat Radio, Noord, uh, TV, radio NTV NH Noord-Holland. Ja. Zo is dat hier ook in Limburg. En daar ben ik toen door aangenomen door een van die sportmensen. Als sportverslaggever. Ik kwam daar terecht in, in, in een programma wat heel erg goed beluisterd werd. En dat heette Langs de Lijn. Kopie van, ook van de ja, en, van Ja, van de NOS. Ja. Ja. En wij ja. heette voor de Limburgse clubs. En okay. daar heb ik een jaar of vijf, zes voor, En ik, ik ging naar een voetbalwedstrijd toe. En ik maakte daar een verhaal van. Ik werkte ook toen dat tijd bij de krant Limburg. Dus toen dat tijd de, de, de regionale dagblad, trouwens nog. En ja ik zat er voor, dubbel ik zat er voor de krant en ik zat er voor de radio ja, ja. Want als ik weer met even, even, dan kreeg weer een telefoontje vanuit de studio, over één minuut spreken we naar je toe en ga je gang, ja. zo werkt dat en, dat ja, weet zeker. u zelf ook ja, ja. Nou, en dan kreeg ik een vraag en, de, en de, wat is momenteel de stand ja dan begon je natuurlijk met de stand maar kreeg je zijn de Limburgers en dus uh, over een inzinking heen. Ja. De MVV. Dan kwam daar <laughs> weer iets anders uit. Ja, ja. Je, was, je kon ook niks voorbereiden. Zo met losse pas, boem. Okay, okay. Dat moest ik. En over welk jaar praten we dan? Nou, praten we over de jaren... Tachting, in de jaren tachtig, zowat. Oh, oké. Okay. Tussen tachting, 75 ja. en 88. Maar ja. toen ben ik minder gaan doen. Oké. Okay. De liefde voor de oude muziek kwam Die is sterk al op. Ha. Die is altijd gebleven, hè. Ja. Er was niks meer aan de hand. Maar die 78 toerenplaten dan? Ja, die, daar ben ik mee ingekomen. In, in, via Johnny Hoes en zo ben ik ermee goed gekomen. En dat heb ik steeds meer. En op een gegeven moment ben ik met meneer Evaars terecht gekomen. En die was daar ook al mee bezig, maar die had nog niks. En dan hebben we dat samen allemaal, allemaal uh, wekelijks ging ik daar naartoe. En dan maakten we dat samen klaar. En op een gegeven moment zei We kunnen ook een internetradio van, van gaan maken. En dan hebben we iemand gevonden die is ons een, een, een systeem opgezet. Dat werkt en het werkt nu nog altijd. En, en dat betekent gewoon dat je daar... Uh, uh, daar werd mee gewerkt. Het zegt steeds meer. En, en op een gegeven moment hebben we gezegd... Nou, op de verjaardag, want 4 mei 1900, uh, ik geloof ik 2004, 2004, geloof dat het er geweest is. Toen zijn wij begonnen met dat programma hij heeft het in het begin gepresenteerd... Maar die, man, die bedoelde het goed... maar dat lukte allemaal zo moeilijk... en toen heb ik dat op een gegeven moment... mee gaan helpen... maar hij bleef zelf nog steeds op dingen klaarmaken en wel omzetten... van LP's... duizenden LP's die hij omgezet... elk nummer... en dan had hij daar een of drie dingen staan... en een liedje dat moest daarop... en het tweede daar... en een vierde moest weg. zo ging dat steeds maar door... en toen heeft hij... Oh, okay. ik heb hier ruim zesduizend liedjes die liggen. Zo. Ik heb drie jaar aan gewerkt. Maar ik hoorde u net zeggen dat het internetradio is. Was? Nog steeds internetradio. Internet, oh, ik had begrepen, een echt lokaal. Ja. Nee, dat, dat was, is voor, dat, mogen, maar nu, nu is mogen, het Nou, wij mogen geen lokaal doen, we hebben het eruit gezet. Ja, oké, okay. en toen bent u een eigen internetradio begonnen? Toen zijn we begonnen in die ah, tijd. oké. Okay. En toen, ja, toen, heb ik, toen is die man een paar jaar later gestorven. Ja. Ja, toen hebben we ja, dat kun je goed overnemen. Ja, dat kan ik wel, maar <lacht> ik weet wel waar het is. En hoe heet het internetradio? Die hebben we toen. Oh, dat komt misschien dadelijk nog even. Op. Ja, oké. Okay, ik heb toen naar uh, overgenomen, toch. En dan hebben we eerst een paar, een paar maanden nog op zijn manier gedraaid. Dan heb ik die meneer die die opgezet had, die heb ik natuurlijk een keer laten komen. Dan hebben we daar een dag aan gewerkt. Dan hebben we een heleboel gereorganiseerd. Wat ik makkelijk vond. En dat is er nog altijd. Onder okay. die vorm draai ik nu al van 2008 af. Zo, ja. Dat je en tijd nogmaals. Toen zijn. Ja. zijn we begonnen met twee twee liedjes. En morgen weer twee, en zo verder. En zo een playlist opbouwen. Ja, ja en die ja. playlist die werd niet langer dan 28 nummers. Dat één nummer, hoe schoon ons Limburg is, omdat wij uit Limburg komen, ja. hebben, we, hebben, we, hebben we, dat, is, dat is onze kop. Dat, dat, begin, dat, dat liedje staat bovenaan, dat blijkt ook staan. Ze dragen kleren van satijn en zijn beeld schoon. Of een jeansbroek en dat vinden zij gewoon. Al zijn ze Schoonheidskoningen Al zit hun schoonheid binnenin. Ik breng aan elke vrouw een eerbetoon. Mooi Wat jij fout doet, maakt zij door haar glimlige goed. Ze mogen blond zijn, bruin of grijs, verlegen of juist eigenwijs. Ik breng aan elke vrouw een warme groen. Find two feet, stay control of the understanding, But Mr. banjo Hey, Mr. Banjo, stop this when get back. Ga in de tijd en ik denk dan in de tijd dat u dan contact krijgt met uh, Johnny Hoes in die, in die periode. Ja. Had u zelf niet iets willen doen met de muziek? Nee, dat ben ik nooit. Ik had hartstikke druk bij mijn, mijn journalistiek werk. En uh, ik heb daar nooit om dat zelf aan te doen. Ik heb ook nooit muziek gestudeerd of van de herst. Nee, ik ben zomaar, zomaar begonnen, laat ik het zo maar noemen. Ja zegt als, uh, als, als fan van uh, ja, de muziek. Ja, fan van Nederlandstalige ja. muziek, ja. Nederlandstalige Aan, muziek, wel beter je het ja. En Aanvankelijk, ja. Later kwam dat Limburgs erbij. En dan kwam dat, dat is, alles erbij gekomen. Wat ja, vindt u nou mooie muziek, de hele mooie muziek? Ik vind een aantal nummers hartstikke mooi. Ik heb bijvoorbeeld een, dat programma dat ik altijd heb... Bij de verzorgingshuizen, want ik heb ook ja. jarenlang gedraaid. En ja, daar begon ik meestal met een, een, een bekend nummer van uh, Heie Zinderen, bijvoorbeeld. Dat is een liedje van, dat is, van de Schintaler, dat is een Duitsstalig. Oorspronkelijk nooit van gehoord hebben nee. jullie. Maar niet. We, we hebben Zinderen, wij hebben Zinderen, heeft u er ook? Ik vertaal het in zomer. Ja, ja, oké. Okay gaan weer. Ja. De en dan kon ik draaien. Ja. Ik ga de stukken 5, 6 nummers die ik wilde draaien. Ja. Maar ik ga altijd de mensen, als ze die, of iets hebben met de oren, dan zeg je maar. Want ik heb zo zoveel op internet ik heb staan, Ze kunnen me bijna met een normaal nummer niet, niet vastdragen. Nee, dat is waar. Ja. Ja. En dan volgen ze bijvoorbeeld van: uh, uh, dat is het einde. Of dat is het einde, ja. Dat draaien we straks wel. Maar de sneeuwwald is spreken. Of een liedje zoals ik hier nu uh, noem. Uh, bijvoorbeeld een uh, uh, dat van dat van dus was zich van een dat was maar ze hebben ook mooi was die tijd ja. van de Koning Konings. Zwarte schuiler, maar zo heb ik ook uh, twee armen en een zoen van de Vrijbuiters. Uh, mooi zijn alle vrouwen van Luxsteno bijvoorbeeld. Dat waren nummers die regelmatig voorkwamen. Maar ook uh, speel nog eenmaal voor mij, Abnero, Katrina Valente. Die hebben we er ooit van gehoord. Ja, Katrina Dat Valente wel, maar... Ja. En, en waarom heb jij mij laten staan van de eikregels? Ja, die, die ken ik wel. Ja. En ik heb ook nog hier staan bijvoorbeeld... Uh, uh, uh, ...geneet van het leven, of het jongstje. Uh, uh, ook geniet. de naam, uh, uh, het hoekje, het uh, huggsje. Wie ik nou jongstje was, zo van een jaar of zes. Oké, okay, ja. In, in het Limburg staan. Ja, ja, ja. En die, zijn al, die kwamen regelmatig voor. Maar ook, ook tientallen anderen van Willeke Albert niet. Of van ene Christiane <lacht> of van Max Braak, Je kunt ze gek niet bedenken. <lacht> en uh, we hadden een vaste afsluiter... Maar daar kom ik straks nog op terug. Geniet, geniet, geniet van het leven. ik vind het weer heel veel lokale muziek wel, toch? Ja, of, dat klopt wel. Dat was ook de bedoeling, hè? Ja. Zeker in die verzorgingshuizen. Ja. Maar nou, op internet, daar hield ik me bezig met, met. Ook wel. Maar, weet, maar dan kwam, Vicodian, die kwam daar wel langs. Maar dan kwam en de Battle of the Republic ook langs. Maar, en die benamers. Maar niet bijvoorbeeld geniet van het leven. Want die zijn veel te jong. Ja, oké. Okay. Ja, ja. Die werd die niet gedraaid dan, En nadat zo hadden ze twee armen en zo, ik vind het een hartstikke mooi nummer. Ja. Textueel is ook heel erg goed. Maar die mag ik niet draaien, die zijn uit de jaren 90. Oh, ja. Toen dat ja. alles ouder dan, uh, of jonger dan, vijftig jaar? In die wordt alleen maar gedraaid, wat minimaal 50 jaar oud is. Oké, okay. ja. We, we wel wel we van eens. 80 jaar oud, van negentig ja. jaar oud. Ja. Alex daas bijvoorbeeld, die, zijn, ja. die ja. komt dan uit de jaren 30. Maar ja, 50 jaar terug was het 1980, 19, nee, 1970, 1972. Ik denk het oudste nummer van over 19, over 1913. is het oudste nummer dat ik in de collectie heb. 1930? Ah, oh, Het okay. oudste. De oudste nummer. Of het jongste zou je hebben. We. Ja. Het nieuwste nummer is in 1971 of 1972. Ja, zitten zit ja. dus meer in, ook, ook van de, de laatste. 10 jaar is het er ook in, maar minimaal. Want in principe wil ik geen nieuwe muziek meer erbij. Okay. Ik ben verzadigd. Ik heb um, zo'n 30.000 liedjes daarvoor <laughs> nou, opgeschikking. 30.000, ja. Ongelooflijk, ja. Schwarzer Zigeuner, komm spiel mir was vor, denn ich will vergessen heut, was ich verlor. Du schwarzer Zigeuner, du kennst meinen Schmerz und wenn deine Geige weint, weint. Spiel mir das süße Lied aus goldener Zeit Spiel mir das alte Lied von Lieb und Leid Du schwarzer Zigeuner kom spiel mir die Song denn ich will vergessen ganz. kann ich nicht schlafen gehen heute finde ich keine ruhe ich will tanz und lichterglanz und musik dazu gerade weil ich so traurig bin drum bleib ich nicht allein will mein herz mit bij bei musik Lied aus goldener Zeit, spiel mir das alte lied von Lieb und Leid, du schwarzer Zigold. Als, als ik kijk naar de, uh, lokale, uh, ja, de lokale muziek, zal maar zeggen die ja. hier is in Limburg... Um, is dat nou een, een muzieksoort die uitsterft of juist opleeft de laatste tijd? De laatste tientallen jaren leeft het enorm op. Ja? Vroeger had je zo enkele zangers. Nu heb ik er misschien wel, wel, wel, wel 200. Oh, zo. Die heb ik allemaal wel daar staan. Maar die, die mag ik niet gebruiken, laat ik het zo zeggen. Nee. Hoe komt dat, denkt u? Ja, omdat er zijn rechten opdraagt. Nee, ik bedoel dat dat populair wordt. Ja, omdat hier de carnaval is hier in Limburg. Heel erg. En die hebben elk jaar bijvoorbeeld een, een, een soort, een, hoe noemen we dat, een soort uh, Eurovisie-festival. Surprise, Maar van alleen Limburgers. Oké. Okay. En die sturen dan met een man af. 100, 150 sturen een liedje in en de jury gaat een voor, okay. voorkeur maken en dan worden zo'n 48 liedjes worden dan in de voorronde gedraaid en dan mag het publiek, mag dan stemmen ah. op wel, en wie de eerste wordt en dan gaan ze, nog een, feest, een, een feestavond is het dan, waar alle liedjes nog eens gedraaid worden die laatste die, die, in de finale zitten, die 24, nou en dat is een avond die klinkt als een klok dat, dat is fantastisch. En, zo, en dat maakt alles steeds meer probleem. En we hebben een paar zangeressen erbij, die het heel goed doen. Bepi hebben bijvoorbeeld, voor jullie is dat wellicht ook totaal onbekend. Ja. Maar, maar die vrouw heeft, dat, dat, goed, die zit al 60 jaar in het vak, als, als, als jong meisje. en uh, Die heeft ook voorbeeldingen en zo opgenomen namens Die is nu denk ik 75, maar ik moet zeggen, die, die gaat als een tegenleer nog en die draait heel hele avond, tien, zo, vijf op, avond. Ja. Ja, dat zit bij ons eigenlijk niet echt zo, hè? lokale nee, dialecten. Dus niet, dat hebben nee. we eigenlijk helemaal niet. En niet ja. alleen Bepi, maar ook, je hebt Ravinders, heb je en je hebt Iedereen, waar we straks nog een nummer van ja. horen. Maar misschien ja. heeft het niks met het dialect te maken, maar meer met de carnaval. Ja, dus nou, dan we dan hebben we vroeger, voor... in Zandvoort ja, hebben wij wel carnaval gekend. Het ja. is toen in de jaren zestig toen je iemand uit Limburg uh, gekomen. als je straks ja. bijvoorbeeld kijkt, als je uh, draaien, kijk naar Baby Kraft, die zit er ook in bij de carnavalse muziek. Ja. En je pakt daar bijvoorbeeld In den Hemel. En dat gaat In den Hemel. Of Ik was de prinses. Ja. Dat wordt een heel mooi, li mooi tekstueel liedje. Ja. Goed in muziek. Meestal aan het waltjes. En dat, die gaan als een Tieren. Maar die, Ja, ja. ze hier De nacht is nog zo lang. Dat ze dan s'avonds uitgaan, en de nacht is nog zo lang. We kunnen zoveel plezier maken. Zoveel doen, ja, ja. En die staan er allemaal op, die kun je allemaal beluisteren. Ja, ja. Maar ja, dat, dat, daar hebben we Limburgs. Gescheiden. Engels, ja, dat is een, beetje, als... een beetje Limburgse slagers zijn het dan. Ja, Top? het zijn gewoon Limburgse slagers, ja. ja. Enorm populair. Als je hebt, die, er bijvoorbeeld, die heeft hier in, uh, in Limburg ongeveer, ik denk een jaar of acht, negen, ongeslagen nummer één gestaan. Elk jaar opnieuw hebben ze hier ook zo'n peiling. Ja? Dat is op gehoord. Dat is op een. Uh, ja, maar dat Wij verstaan dat niet zo. Nee, maar jullie kunnen misschien op jullie manier, met jullie taal. En nuances, wij ook zoiets doen. Ja, ja. Hier staat is is is dat, is dat, dat geweldig in. Ja. ja, we hebben natuurlijk alleen maar het Amsterdamse dialect, uh, wat bij ons Klopt. in de buurt. Uh, ja. ja, het zo, ja. Ja. Ja. Limburg ligt op al die grenzen. Het ja, ja. leent er zich nog goed hoor. En ook hier staat, bestaat, elk, iedereen bestaat hier ongeveer Duits. Ja, ja, en Belgisch is hetzelfde als wij hebben. Ja, ja. Ja, maar dat hebben wij we hebben ook wel Duitse liedjes in Zandvoort die dus in Zandvoort wel populair zijn, maar daarbuiten niet zo. Ik word schat verlegen. Ik was al gauw op die verlegen, dat wil ik weten. Ik zag stel tegen die, lief maar bij mij. Zo blij dat ik dich zag, ik had dich nu De wet ik niet meer zonder dich ken. Stop nou met de internetradio of niet? Ik stop met de internetradio. Oké. En vandaar dat u ons de muziek geeft zodat wij er wat moois mee gaan doen. of zo? dat is de bedoeling. Dat is de dat jullie iets gaan opzetten. In die geest, denk ik tenminste. Ja. En hoe jullie het dan doen. Ik zal zeker luisteren als ik weet hoe de naam is van de zender. Maar ik bemoei er me niet meer mee. Nee, nee, nee. Ik geef het nu over en ik hoop dat het goed Goed beheerd Richten wordt. Komt, ja. Ja. En dat het gewaardeerd wordt en dat jullie er nog jaren van kunnen genieten. Want hoe oud bent u, dan, als ik vragen mag? Wilt u ja. dat zeggen? Ja, dat mag je rustig weten. Ik ben nu ruim 85,5. 85,5? 85 zo. Ja, zo klinkt u niet namelijk. Ja, ik, het klinkt ik, kan, wel even. 85,5. Ja, uh, ja? Ik, uh, ik, ik geloof dit, maar ik heb nog geen enkel medicijn. Nou, dat is een van de weinig, ja. Dat is een van de weinig. Ja. Geen bloeddruk, geen hoofdbrunnen, bloed, geen, geen, geen suiker, totaal niets. En komt dat door de muziek of door de gezonde uh, omgeving? Ik denk, ik denk ja. door, door de muziek en door mijn, vooral uh, zelf, is mezelf opgelegd, een regelmatig leven. Ik stap ja. elke dag ongeveer zelf op. Ik ga ja, meestal zelf, rond dezelfde tijd naar bed. Ik eh, ga, drink niet veel, af een pulsje. Maar dat is ook, ik, ik heb een heel rustig en ja. beheerst leven. En geen stress? Totaal geen stress. Nee, dat is volgens mij belangrijk, ja, ja. Ja. ja. En ik kan ook goed drie dingen door elkaar doen. Maar toen ik bij de kant werkte, nou, dan kwam er helemaal dat je met drie dingen tegelijk bezig was. Maar, maar ik zei gewoon, oh, je was bezig met een hokje verslag. Ja, ja. En ik kwam het telefoon binnen, die kwam het handballen weer vertellen. Even luisteren, dat ding. En dan drie door elkaar. Ja. En toch drie verhalen maken. dat, dat kon ik destijds heel goed. En dat kan ik minder nu, langzamer denken. Ja, waar. Maar, eh, dat kunnen toch alleen vrouwen hè? multitasken? Kunnen mannen toch niet? Maar blijkbaar wel. Ik kan het ja. al. Ja. <laughs> ik, ik, moest ik voel me heel erg gelukkig nou. Ja, nou, je ziet er gelukkig uit, ja, en gezond, ja. En spreek ik heel veel, dan word veel niet, dan word ik veel niet. Als je hem ziet gaat, dan mag je snap op de loop. Hij hey, luidt als zit je zon, dan niet mag wezen. Knal ik deze knal wel even naar de maan. Koude billy, koude billy. Als je hem zit, ja, dan naar je wel op de lol. Koude billy, koude billy. En wie hem was het, schiet hij dadelijk overvol. Als beloning nu een prijs. Als u caubooit wil die ergens aan mag treffen. Wees voorzichtig en doe niet zo eigenwijs. zij zeiden ze al gauw. Nu zal ze zich wel heel wat airs gaan geven. Het wordt natuurlijk een odaine vrouw. Maar kijk, ik ben de eenvoud zelf gebleven. Soms praat ik wel eens tegen mijn chauffeur. In alle eenvoud achter hem gezeten. Zo dood gewoon van uh, Henri revadeur, Want anders komen we te laat voor het eten. Het is uit de tijd dat onderscheid in standen. Ik doe in alles met de mensen mee. Soms doe ik zelf met deze blote handen. Soms doe ik zelf mijn suiker in mijn thee. Ik ben zo eenvoudig gebleven. Ik weet wel, het had niet gehoed. Ik had dat het was kunnen leven. Eenvoudig gebleven, ik had de hele dag champagne kunnen drinken. Ze zeiden allemaal, dat moet je doen, hoor mij. Ik had de hele dag champagne kunnen drinken. Maar die champagne drink ik enkel aan het ontbijt. Zo eenvoudig, zo eenvoudig, ik ben zo eenvoudig gebleven. Misschien denkt u, die vrouw is lui. Die ligt de hele dag in bed te roken. Maar in mijn landhuis, in een dwaze bui... Ach, daar krijg ik soms zo'n zin hè, om zelf te koken. Dan denk ik, hè, nu simpel kokerellen In een Japonschort met zo'n rits opzij. Een soep van champignons en kantarellen. En daarna hersentjes hersentjespastij. Oh, ik voel mijn handen al van werklust jeuken. Pak aan, zo roep ik dan. Vooruit nu maar. Dan rep ik mij persoonlijk naar de keuken en open zelf een blikje caviar Ik ben zo eenvoudig gebleven, ik weet wel het had niet gehoefd. Ik had als een fors kunnen leven, maar ik ben eenvoudig gebleven. Ik had wel negen Siamese ja, kunnen hebben Als ik gedaan had wat een ieder had verwacht Ik had wel negen ze ja, kunnen hebben Maar nee, ik heb er dood eenvoudigjes maar acht Zo eenvoudig, zo eenvoudig Ik ben zo eenvoudig gebleven Misschien denkt u, die vrouw heeft geen gevoel Die kent geen plaats voor liefde in haar leven maar heus, ik heb het hoor, een heleboel. Ik kan ontzettend veel om iemand geven. Soms, als ik aan mijn klaversymbel zit... dan hol ik eens klaps naar de paardenstallen. Daar streel ik Lena even over het bid. Daar mot ik eventjes met Nora mallen. Misschien denkt u nu, die dame best van het geld... die zal wel heel veel aan de armen geven. Maar nee, maar nee, zo is het niet gesteld... Ik ben daar zeer eenvoudig in gebleven. Ik ben zo eenvoudig gebleven. Ik weet wel, het had niet gehoeft. Ik had luxueus kunnen leven. Maar ik ben eenvoudig gebleven. Ik had een steunpilaar, der mensheid kunnen wezen. Van de bejaardenzorg en van het rode kruis. Ik had een steunpilaar, daar met het kunnen wezen. Maar als u aanklopt, geef ik simpelweg niet thuis. Zo eenvoudig, zo eenvoudig. Walgelijk eenvoudig. Loh. Wat was het eerste plaatje dat u ooit gekocht heeft? Dat zal ik je vertellen. Dat is een liedje, wat ook Zoon Hofse de eerste gemaakt heeft. Ah. Maar dat was toen een collectus item. En toen was ik een keer daar. En die dochter, die stond daar dan in de showroom en aan de receptie. En ik was met iemand anders, die ook goed bekend was. En dan hebben we het Cowboy Willie. Cowboy Willie? Dat is een eerste liedje van ons geschreven. Toen ontdekte hij, door dat liedje, toen hij dat ging zingen, dat dat ook een geld opbracht Dat was toen dus helemaal uit. Ja, hij had nooit zoiets gehad. Nee. En toen, en toen is dat steeds uitgemaakt. Het daarover, ook als je de, op internet gaat kijken in dan zie je in 19... de kocht Noord, het eerste heet Billy. Willi. Billy. No. Ja, goed. Dat is nu ondenkbaar. Maar toen was dat. Dat ja. heeft hij me toen meegegeven. Ja. En dat is het begin geweest eigenlijk van... het meer uitdijen van die krijgs. Ja. Ja, het is toch een beetje het genre wat dan... Uh... Heel langzaam breder is geworden. Ja, het heel rustig is begonnen. Dat als het alles in Nederlands, dat weet je wel. Ja. Uh, zelfs de dus grootste hit. Och, was ik maar. Ja. Komt van het Limburgs uit daar naartoe. Oké. Okay. Och, was ik maar. Dan is, is het Limburgs. En och, was ik maar. Is dat uh, bij moeder thuis gebleven? Die dat niet in Nederlands, ja, ja. Dat oh. was in Nederlands. Maar er waren dus tientallen die omgezet heeft. En er zijn er bij die hem dat heel, heel erg verweten. weten. noem ik me trouwens nergens aan. Hij zei: Dat is mij goed, jongens, jongens kletsen maar hoor. <laughs> ik maak muziek. muziek. Ga gewoon door, ja. En hij had overal ja, een show in Belgische televisie. Nederlandse staat de Vaarheid, Duitsland, ja. KRO, allemaal. Het ging allemaal door. En de mensen verguisden Johnny. En hij maakte ook andere liedjes die nergens bleken. Maar ja, goed, dan moet je helemaal niet naar luisteren. Nee, er zitten knoppen op wat we net zeiden. Ja, ja. ja. ja. En dan komt weer Bobby aan Schoep uit.